Ook in andere steden waren opstootjes. In de havenstad Izmir zouden 16 demonstranten zijn opgepakt... nadat ze via Twitter hadden opgeroepen tot geweld. Protest tegen de conservatieve Erdogan breidde zich de afgelopen dagen uit... over bijna 70 steden in Turkije. In Oosterhout heeft vanavond een grote brand gewoed in een chemisch verpakkingsbedrijf. Rond half 12 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Niemand raakte gewond.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 waarbij gedetineerden overdag met een enkelband kunnen werken of studeren. S'avonds en nachts zitten ze in de cel. En dat scheelt overdag veel personeel. Het weer vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden met hier en daar bewolking. Overdag en ook de rest van de week zonnig. In het binnenland wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Hiederik van Zessen. Welkom. Voor ons ligt weer een lange, mooie nacht. En slapen, dat kan altijd nog. Dus pak wat te drinken en blijf samen met mij nog even wakker. Tim van Doren doet het ook en speelt straks wat liedjes ter vermaak. En u ook hoort u nu binnen. Nu en een kwartier. Alles over persike blikken van Samira. Maar eerst gaan we nog even lekker over de Vira-lullen. Laten we eens kijken of we in het hols van de nacht... wat licht in de HSL duisternis kunnen brengen. Want hoe zit het nou precies? Ansel Breda, leverancier van de Vira-treinen... verwerpt vandaag de beschuldigingen van de NS en Belgische spoorwegen... dat er van alles mankeert aan de voertuigen... en dat de treinen niet veilig zijn. Toch komt er, met een ruime kamermeerderheid een parlementaire enquête. Iets waar Stientje van Veldhoven van D66 zich al maanden sterk voor maakt. Goedenacht. Goedenacht. Voelt het nou als een opluchting voor u eigenlijk? Nou, ik ben uh, vooral heel erg blij dat de, ook de coalitiepartijen nu zeggen... we nemen onze verantwoordelijkheid, ondanks dat we zelf in de regering zitten. Het is toch altijd een beetje moeilijker uh, in zo'n positie. Maar we vinden echt dat hier de onderste steen boven moet komen. We moeten gewoon met elkaar eens goed bekijken. Wat is hier nou allemaal fout gegaan? En toch, het is al de derde parlementaire enquête in drie jaar tijd. Is er zo onderhand geen sprake van enquête-inflatie? Nou ja, ik denk dat het uh, bijna niet voorstelbaar zou zijn... dat de Kamer bij zo'n debakel wat honderden miljoenen kost... Uh, niet heel nauwkeurig onderzoek zou willen doen naar hoe heeft dit zo fout kunnen gaan. Um, uh, en als er op meerdere plaatsen dat soort orde van grote fouten worden gemaakt... blijkt ook daarom een parlementaire enquête op zijn plaats. Uh, er zijn nog blijkbaar heel wat lessen te leren, ook uh, in Nederland. Ja, U heeft er al een paar maanden over na kunnen denken. Wat verwacht u van de parlementaire enquête? Nou, ik verwacht uh, uh, antwoorden. Uh, antwoorden op vragen als... waarom is er eigenlijk destijds besloten om aan te besteden? Uh, waarom is er voor het bod van de NS gekozen... dat duidelijk zoveel hoger was dan de andere... Uh, heeft dat geen alarm doen rinkelen? Uh, uh, waarom is er uiteindelijk... Uh, is men met Ansaldo Breda in de zee gegaan, mm -hmm. uh, terwijl er natuurlijk ook problemen zijn geweest in het buitenland met die treinen. Uh, een heleboel vragen die uiteindelijk uh, antwoord moeten geven op de vraag... waarom staat die vira nu stil in plaats van dat hij rijdt tussen ja, even, Afstand Den even Haag en Brussel. Terugkomend over terugkomend op die eerste vraag die u eigenlijk stelt. Waarom is er voor het bod van de NS gekozen dat zo hoog ligt? Uh, u suggereert hiermee dat dat, dat, die, dat, dat zaakje stinkt eigenlijk. Nee hoor, dat suggereer ik helemaal niet, uh, want uh, als zo'n hoogbod uit, uh, uit een aanbesteding komt, dan uh, ja, ben je ook niet meer verplicht om daar als eerste naar te kijken. Maar ja, ik denk wel dat je, als er zo'n verschil zit tussen de eerste en de tweede aanbieder, dat je je dan op het ministerie, die die aanbiedingen dan moet bekijken, wel even achter de oren krapt van, hè, klopt dat wel en is dat wel? Realistisch. Um, en dus is de vraag: heeft de overheid niet met dollartekens in de ogen eigenlijk aan de wieg gestaan van deze ellende? Omdat we gewoon eigenlijk te veel geld wilden hebben voor dat hele dure spoor wat we hadden neergelegd, hè, wat 7 miljard heeft gekost. Um, en zit daar niet het begin van de ellende, omdat er toen eigenlijk onvoldoende geld was om echt een goede trein te kopen. Dus dat zijn allemaal vragen, uh, heeft NS zo'n hoog bod gedaan, omdat ze per se wilden voorkomen dat er ook een concurrent op het spoor zou komen in Nederland? Dat zijn allemaal vragen. ...die we pas kunnen beantwoorden als we die mensen ook gewoon uh, in het bankje kunnen zetten. Um, en ze onder kunnen verhoren. En als u nou uh, voorzitter van die commissie zou zijn, welke partijen moeten er dan sowieso gesproken worden? Uh, er moet sowieso gesproken worden met de ministers... die destijds verantwoordelijk waren voor de beslissingen over de Vira. Er moet zeker gesproken worden met de mensen van de NS... die destijds belangrijke posities hadden. Er moet gesproken worden met de mensen van ProRail... met de mensen van de inspectie die over de veiligheidscertificaten gingen. Er moet gesproken worden met de mensen die de testen hebben gedaan... destijds op de Vira. En natuurlijk zou ik ook heel erg graag willen spreken met Anseldo Breda. Ja, ja, maar... En met een aantal van de Belgische partners... Uh, om te zien uh, hoe dit allemaal in elkaar steekt. Maakt het dat niet lastig, staatsrechtelijk gezien? Zo'n parlementaire enquête is toch een binnenlandse aangelegenheid? Ja, inderdaad. Het maakt het, uh, binnenlands hebben wij natuurlijk als parlement echt een aantal rechten. Uh, en waar het gaat om de betrokkenheid van mensen uit het buitenland, ja, zijn die rechten niet zo sterk. Dat is ook wel logisch. Anders zouden wij ook kunnen worden opgeroepen in allerlei landen om uh, van alles te doen wat daar uh, gelegitimeerd is. Uh, maar toch zullen we natuurlijk proberen als enquêtecommissie om te kijken hoe we ook uh, antwoorden kunnen krijgen op de vragen die we nou juist aan die partijen willen stellen. Hoe ziet u de toekomst van de HSL-lijn naar België eigenlijk voor zich? Voor u? Nou, ik hoop, uh, ik hoop uh, vooral heel erg dat we snel een betere oplossing kunnen vinden voor de reiziger. Uh, die, die, die, ik heb gesproken met een aantal uh, mensen die wonen bijvoorbeeld in Rotterdam en reizen eigenlijk heel vaak... ...op een neer naar Brussel. Het zijn een soort grensarbeiders, die mensen werken daar gewoon. Of ondernemers die zeggen, ja, ik, ik moet gewoon vaak naar Brussel, ik moet daar zaken doen. Uh, dat is nu continu ellende, ik pak maar weer de auto. Ik hoop heel erg dat er voor die mensen, en daar heb ik vandaag ook nog eens naar gevraagd... ...snel een betere oplossing komt dan die halfbakke dienstregeling waar we nu mee zitten. Dat is mijn eerste prioriteit. En dan moeten we gaan nadenken over wat nu met die peperdure lijn die er ligt... waar nu dan de talies alleen overheen heen rijdt. Hoe zorgen we ervoor dat we daar zo goed mogelijk rendement toch uit gaan halen? Ja, daar heeft u toch vast al over nagedacht. Nou ja, er zijn verschillende opties. De staatssecretaris is ook bezig om die uit te werken. Maar de eerste vraag daarbij is... moet NS dat weer doen of moeten ook andere partijen een kans krijgen? Ik vind in ieder geval dat ook andere partijen een kans moeten krijgen om te zeggen... dit is wat wij ermee zouden doen, zodat we in ieder geval deze keer echt een keuze hebben. Had u eigenlijk toen u de Tweede Kamer inging het idee dat u zoveel van treinen zou weten, een paar jaar later? Nou, ik ging toen heel erg vaak met de trein. Dus ik kende de trein goed vanuit een andere hoedanigheid. Um, uh, nou, dus, uh, als je de Tweede Kamer in komt, dan leer je weer een hele hoop bij over uh, allerlei nieuwe zaken. En dat is ook in mijn geval zo. <laughs> um, u zult er in ieder geval nog wel even mee bezig zijn. Bedankt voor uw reactie. Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66. Goedenacht. De provincie Noord-Brabant en dan met name Breda die is jaren bezig geweest... met het binnenhalen van een hoge snelheidslijn in Breda. Vorig jaar december was het eindelijk zover. Die Vira die zou via, België, via Breda naar België gaan rijden. Helaas kon de Brabantse stad er maar twee maanden van genieten. Nu de Vira definitief van de baan is, zijn we benieuwd wat de plannen zijn in Breda. Goedenacht, uh, Celciuk Akinji, wethouder voor GroenLinks in Breda. Goedenacht. Uh, hoe wordt in Breda gesproken over het verdwijnen van de Vira... Nou, de Vira, uh, ja, we hebben het eigenlijk over die Italiaanse treinen, hè? die, uh, die V250-treinen van Al breda Breda. Ja, dat is een, een, een redelijk drama, daar zijn we een beetje in teleurgesteld. Uh, de, de NS en de NMBS, de Belgische spoorwegen, die hebben treinen besteld om die dienstregeling te, te laten rijden. Ja, die treinen blijken niet te werken. Dus wat ons betreft uh, uh, nu eigenlijk definitief besloten is dat die treinen uh, ook nooit meer gaan rijden. Uh, hoog tijd om snel te gaan werken aan een alternatief. Je bent helemaal niet boos. Nou, een beetje wel. Alleen uh, uh, uh, boosheid is... Uh, uh, hè, dus... Dat is een emotie waar je even in zit. We moeten vooral nu gaan werken aan een alternatief. Want niemand heeft iets aan, uh, aan allemaal partijen die boos zitten. We gaan kijken naar een Ierlaanse trein, treinproducent. Ja. Het, is, uh, het is vooral belangrijk dat we nu gaan kijken naar wat zijn de alternatieve mogelijkheden... om toch te zorgen dat die treinen tussen Antwerpen en Breda gaan rijden. En uh, daar moet volgens mij ook nu alle energie in gaan zitten. Ja, inderdaad. Over het hoe en waarom gaan ze in Den Haag alles uitzoeken. Maar in Breda gaan we dus verder kijken. Uh, denk je dat de Vira of een soortgelijke lijn nou nog terugkomt over Breda? Ja. Het, het aardige is dat er in de jaren 90, dus, een, dus al echt lang geleden... een afspraak is gemaakt tussen twee overheden... de Nederlandse overheid en de Belgische overheid... dat er een uh, shuttleverbinding gaat rijden tussen Antwerpen en Breda. Nou, die afspraak is gemaakt, er is een handtekening onder. Dus daar houden wij de verschillende partijen ook aan. Wij hebben natuurlijk als stad in de loop van de jaren ook geïnvesteerd... In uh, ja, allerlei plannen als het gaat om het aantrekken van, van, van bedrijven die eh, zich in Breda willen vestigen vanwege die internationale verbinding. He, daar hebben we zelf als stad ook in, in, in geïnvesteerd. Dus het is uh, in die zin ook logisch dat wij ons als stad hard maken voor het feit dat die verbinding er ook echt gaat komen. Ja. En ik zeg daar ook een beetje brutaal bij dat uh, als, ik, uh, als, als ik luister naar de, de, de, af, de, de dingen die we nu horen van het ministerie, uh, dat ook zij... De stad brede aan nog steeds duidelijk op het netvlies hebben als het gaat om het uh, ja om het daadwerkelijk realiseren van zo'n internationale bedrijfverbinding. Maar die, die bedrijven bijvoorbeeld die je al naar je toe hebt getrokken, voelen die zich niet gewoon gepiepeld nu? Nou, niet zo lang uh, als ik mijn best doe om bij de staatssecretaris, bij de NS, uh, bij de NMBS uh, uh, te blijven pleiten en te blijven vechten voor die verbinding die er moet komen. En ik ben er ook niet negatief over. Er uh, komt de vrijdag een afspraak met de ProRail en de NS om, uh, om ook over deze zaak te praten. We zijn in contact met, uh, met de staatssecretaris. Uh, dus wij blijven ook werken voor die bedrijven die deze belofte is, uh, is gedaan. En, uh, en wat mij betreft is het ook niet zozeer een vraag van wanneer gaat uh, of die gaat. Gaat rijden, de vraag is wanneer die trein nou, gaat rijden. Die vraag ga ik je meteen stellen: wanneer gaat hij rijden als het in jou licht? Nou, als er mij ligt binnen enkele maanden. Ik weet niet of dat realistisch is, maar, uh, uh, maar als het ergens eind 2013 nog zou kunnen, dan uh, uh, ja dat is wel iets waar ik voor wil gaan. Mm -hmm. En uh, denk je dat je daar als wethouder in Breda uh, nog wat in de melk te brokkelen hebt? Uh, nou ja, kijk, ik heb, ik heb de treinen niet besteld, ik ben ook geen concessiehouder als het gaat om het traject, hè, want het Rijk is de concessieverlener, uh, dat is een beetje een ingewikkeld woord, maar de, de, degene die bepaalt welke treinmaatschappij over die rails gaat rijden, mm -hmm. uh, dat is allemaal techniek, ik weet dat het kan, dat is het belangrijkste, technisch kan het om ook bestaande treinen over die rails te laten rijden, dus wij zullen er alles uh, uh, aan doen om te zorgen dat er een trein zo snel mogelijk uh, tussen Breda en Antwerpen gaat rijden. En ja, hè, dat, dat kun je dus niet alleen, zoveel is wel duidelijk. Maar met wie trek je nu samen op? Ga je met de provincie Noord-Brabant uh, nu een vuist maken? Ja, we hebben sowieso vandaag uh, een brief naar de staatssecretaris gestuurd. Van, uh, uh, vanuit de provincie, de gemeente Breda, maar ook de gemeentes van Tilburg en Eindhoven, die natuurlijk ook een belang hebben. Uh, dus die neuzen staan dezelfde kant op. Uh, Rover, de Nederlandse reizigersvereniging, die vindt ook dat, uh, dat, dat er. ...toen de verbinding tussen Antwerpen en Breda gerealiseerd moet worden. tram trein, bus dat is de Belgische variant van Rover, die vindt dat ook. De, de gemeente Antwerpen staat erachter. dus eigenlijk zijn al die partners die er een belang bij hebben... ...al die neuzen staan dezelfde kant op om die trein zo snel mogelijk te laten rijden. Nou, die boodschap hebben we vandaag per brief al, uh, al overgebracht. En, uh, en ik probeer zo snel mogelijk, ik heb nog geen datum, ik heb nog geen tijd... ...maar zo snel mogelijk ook bij de staatssecretaris aan tafel te zitten... ...om haar nog eens uit te leggen wat precies de belangen zijn van Breda en van Brabant... ...voor die internationale... Naar de treinverbinding. Ja, de bedrijven zijn al genoemd, maar hoe zit het eigenlijk met de burgers? Zitten die wel te wachten op een verbinding met eh, Brussel, Antwerpen? Uh, ik denk het wel. Als, als ik nu al kijk naar Breda, hoeveel uh, toeristen vanuit, uh, vanuit België uh, naar Breda komen... om een dagje of een weekendje uh, uh, te shoppen, van de cultuur te genieten... Uh, ja, en uh, alles wat deze stad te bieden heeft... Dan, dan zijn dat er nu al een heleboel. Die komen voor het grootste gedeelte uh, via de autoweg... Nou, ik ben ervan overtuigd dat met een treinverbinding dat alleen maar meer mensen worden. En andersom uh, hoor ik in Nederland heel veel mensen die zeggen van wanneer gaat die trein nou eigenlijk rijden. Want, want ik heb mijn business of, of, of mijn vertier in bijvoorbeeld de stad van Antwerpen. Antwerpen heeft zelf ook al gezegd dat sinds uh, het vertrek van de Benelux-trein, die is nu opnieuw ingevoerd, maar toen die een tijdje weg was zonder dat er een Vira reed, dat zij gemerkt hebben dat hun toerisme terugliep. Ja. Dus uh, ik denk aan beide, beide kanten van de grens zijn er echt belangen om die trein zo snel mogelijk te laten rijden. Ja, duidelijk. Uh, Celsjoek, in Den Haag uh, gaat het de hele tijd over bedragen. En ik moet eerlijk zijn, dat ik, daar schrik ik enorm van, van de bedragen die op dit moment al verloren zijn vanwege dit fiasco. Uh, hoeveel geld is er in Breda eigenlijk al verloren aan de Vira? Nou, nog niet. Kijk, die, die trein die had zes weken geleden moeten gaan rijden, dat was de afspraak die we hadden. Uh, nou ja, dat, het is duidelijk dat hij nu niet rijdt. Wij investeren op dit moment zo'n 180 uh, uh, miljoen euro in een nieuw station, een internationaal station. En daarnaast zijn er nog, uh, nog een heleboel andere partijen die om het station heen ook nog zo'n 100 miljoen aan investeringen hebben lopen. Uh, dat zijn niet allemaal... Uh, Belastingcenten. Er zitten een heleboel private partijen achter. NS investeert erin. Uh, wij, als gemeente, investeren erin. Maar private ontwikkelaars investeren daar ook in. Ja. Nou, dat gaat om zulke uh, grote bedragen dat het bijna niet anders kan dan dat die trein moet gaan rijden. Ja. Alleen aan mij als uh, verantwoordelijk wethouder... om uh, te zorgen dat die boodschap ook heel duidelijk bij, uh, bij de Nage aankomt... bij de staatssecretaris aankomt. Dat, dat dacht ik ook. Uh, ja. Ja. Ja, dat lijkt Precies. me spannende tijden voor u. Nou, bedankt in ieder geval voor de toelichting. Zelfs Huwk Akinzi, wethouder GroenLinks in Breda. Graag gedaan.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 I'm feeling Feeling Good. De meest bekende versie is die van Nina Simone, maar deze kwam van Muse. En deze mannen speelden in de Amsterdam Arena de afgelopen avond. En het geluid was, zo heb ik me laten vertellen, verschrikkelijk. Zometeen gaan we het hebben over het wateroverlast. Niet alleen hier, maar ook in Tsjechië. Maar nu eerst de landelijke politiek, want die hadden het vandaag niet alleen maar over de Vira. Er werd ook gesproken over het wat vreemde persieke blik van Samir A. Hoe dat precies zit, vertelt onze verslaggever Jesper Stoffelen. Een tweet plaatsen of een stoere boevenfoto op Instagram droppen vanuit de gevangenis. In Nederland kan het. Kamerlid Lilian Helder is verontwaardigd, want een smartphone... Dat ontdek je toch wel als beveiliging? Nee, blijkbaar niet. Ik heb ook al gevraagd aan de staatssecretaris... sinds 2013 uh, moderne middelen te over. Het kan toch niet zo zijn dat mensen die veroordeeld zijn voor een terroristische aanslag... ...dat die een telefoon ter beschikking heeft. Kijk, ik snap best wel dat je niet iedere gedetineerde kunt controleren. Ik zou zeggen, probeer het wel, want dat is uw taak, staatssecretaris. Maar goed, dat dat niet kan, dan wil ik hem nog enigszins in geloven. Maar deze Samir Azouz die is gewoon veroordeeld voor het Brabant van een terroristische aanslag. En zo iemand heeft een Smartphone. Ja, dat kan dus echt niet. Staatssecretaris Steven weet ook nog niet helemaal hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, ja, dat, dat, dat, dat kan met de bezoekuurs aan meegekomen. Maar dat is vrij moeilijk, want ze moeten door poortjes. Dus dat is vrij ingewikkeld. Uh, het kan ook zijn dat het op andere wijze hem ter beschikking is gekomen. Er wordt nu een onderzoek naar ingesteld. Heeft u al enig idee waar het dan mis is gegaan? Ik heb wel enig idee, maar ik kan het u niet vertellen. Ook de duur van het telefoonbezit is onduidelijk. Nou, wij hebben hem aangetroffen op 17 april. Maar nog geen idee hoe lang hij daar heeft gelegen of hoe lang hij hem in gebruik heeft gehad. Nee, maar er waren wel eerder indicaties dat er een telefoon in de, in de inrichting was in zijn algemeenheid. Naast een beetje spelletjes spelen of twitteren. Kan Samir A. natuurlijk ook criminele zaken hebben gedaan met zijn telefoon. Ja, het, het zou zomaar kunnen. Kijk, ik mag hopen dat ze die telefoon uitgelezen hebben. En dat er misschien instanties inmiddels bezig zijn met onderzoek naar degene met wie die Samir Azouz dan contact zou hebben gehad. Want ik kan me niet voorstellen dat hij het alleen maar heeft gebruikt om aan te tonen dat hij een mobieltje in zijn cel heeft. Om wat fotootjes te uploaden. Dus ik mag hopen dat er vervolgonderzoek plaatsvindt. En dat het gewoon wordt uitgebanden, dit soort dingen, bij gedetineerden. Fred Teven doet er nogal nuchter over. Nou, hij heeft er allerlei mensen mee gebeld. Maar geen kwalijke dingen? Of is daar nog niet naar gekeken? Daar is naar gekeken. Maar daar wil hij niks over zeggen? Daar wil ik niks over zeggen. Ja, De antwoorden van de staatssecretaris waren hem gewoon Nederlands echt bagger. Nou ja, dat geeft twee dingen aan. Ten eerste dat je de omvang van het probleem blijkbaar niet serieus neemt. En ten tweede dat je ook niet met een oplossing komt. Toch hebben er voor Sami A. wel degelijk consequenties gevolgd. Nou, hij is nu teruggeplaatst naar een beheers. Uh, uh moeilijke afdeling, voor, een afzonderingsafdeling, daar zit hij nu weer, waar hij eigenlijk vandaan kwam. Uh, dat is niet zo voor de hand liggend. als mensen kort voor hun VI-datum zitten. Dus dan plaats hij over het algemeen naar een reguliere afdeling. Nu is hij teruggeplaatst en wat mij betreft blijft hij daar zitten. Maar uiteindelijk kan hij daar tegen in beroep tegen die terugplaatsing. Dus het is toch wel een beetje een kwalijke zaak? Ik vind het een hele kwalijke zaak, ja. daarom zit hij nou weer in een afzondering. En wat gebeurt er met de gevangenis zelf? Nou ja, er is nu een onderzoek ingesteld en dat loopt. De oplossing is volgens Lilian Helder heel simpel. Nou, sterker controleren. Want uh, de staatssecretaris zegt, er wordt op gecontroleerd. Nou, blijkbaar kan je met een blik perziken, uh, kan je zo'n ding naar binnen uh, smokkelen. Nou, ik snap überhaupt niet wat een blik uh, perziken daar naar binnen moet. En die heb je niet uh, in je broekzak, die heb je ook niet in de binnenzak van een jasje. Dus ik zou, als ik moest controleren aan de poort, me afvragen, wat moet iemand met een blik perziken, met een lintje eromheen, daar zou ik toch vragen over gaan stellen. Ik begrijp dat het personeel ook gezien het masterplan van deze staatssecretaris, wat wij Stevens als afbraakplan eh, betitelen, dat ze ergere zorg aan hun hoofd hebben. Maar het gaat hier wel om de veiligheid en de betrouwbaarheid. Gezien de matige beantwoording van de staatssecretaris, vraag mij af of hiermee het probleem is opgelost. Wij vinden van niet. Nee, Ik heb ook niet van niks afgesloten met weer een slogan van de VVD zelf, hè, minder begrip voor criminelen. Maar daar voldoen ze totaal niet aan. En ik heb maar afgesloten met de woorden dat we de staatssecretaris nou letten in de gaten gaan houden. Een verslag van Jesper Stoffelen vanuit Den Haag. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. De Helmondse wethouder Peter Tielemans is vorige week in opspraak geraakt vanwege zijn declaratiegedrag. Hij maakte de afgelopen vier jaar op kosten van de gemeente 183 taxiritjes, waarvan veel naar zijn stamkroeg. Dit feitje werd opgepikt door de pers. En daardoor werd een lokale zaak een nationaal discussiepunt. Barry Smits is fractievoorzitter van coalitiepartij SDOH D66 Helmonds Belang. En trok maandag de stekker uit het college. Meneer Smits, goedenacht. Goedenacht, ja. Goedenacht. Kunt u voor de luisteraars die situatie ja, ben... niet hebben gevolgd... nog één keer korte situatie schetsen? Ja, korte situatie schetsen inderdaad. Uh, het is vandaag heel snel gegaan. Een uh, artikel in het Dagblad waarin uh, de journalisten melden inderdaad, van het declaratiegedrag van wethouder Tiedemans ja, dat ging in de stroomversnelling, de beeldvorming was gemaakt, iedereen te oordelen kwamen inderdaad en toen is het heel snel gegaan. De burgemeester onze nieuwe burgemeester Adi Blaksma... die in tegen tijd heel hoog in de faallijst staan, die heeft toen actie ondernomen. Die heeft natuurlijk gesprekken gevoerd inderdaad met de betreffende wethouder, de Tiedemans ook met zijn collega uit onze coalitie, S.U.A. d 6 om onze belangen. De heer Jan van der Heuvel. Er zijn gesprekken geweest. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een, een, een ingelaste collegevergadering van zondagmiddag drie uur. Mm -hmm. ja, en toen is het een beetje misgelopen misschien inderdaad in het hele verhaal. Want toen, eh, toen we, waren de, werden reden genoemd inderdaad, heel kort samengevat heb ik nu, dat, dat de, onze twee uh, uh, wethouders, de Tiedemans en Van Heuvel, aangaven dat ze met dingen bezig waren. Dat ze dus niet konden komen. Ja, en toen heeft toch nog een meerderheid van de college aangegeven inderdaad dat ze het het gedrag van meneer Tielemans, met name inderdaad uh, verworpen en ja, eigenlijk het vertrouwen met elkaar uh, opzijde. Ja, maar meneer Smits, ja. uh, u spreekt uh, elkaar toch vaak. U, u kent meneer Tielemans. Ja. Had u dit enigszins aanzien komen? Uh, nee. Nee, nee, nee, nee. Want we zijn raadsleden. Ja, wij gaan dus niet over de, het uh, declareren en het indienen van de bonnetjes en het uh, betalen van de bonnetjes. Dat, dat, nee, dat, daar hebben wij inderdaad als raad inderdaad geen, geen zicht op, nee. Ja, nou, ik, ik vertrouw u dat u niet meeging op café in ieder geval. Uh, nee, nee, nee, nee, dat niet, nee. Vanavond was er in de gemeenteraad een extra vergadering over uh, hoe het nu nee. verder moet. Hoe ja. ging die vergadering? Nou, emotioneel. Natuurlijk, het onderwerp is integriteit. En we kennen het tegenwoordig uh, de bestuurders en iedereen moet er tegen zijn inderdaad. En uh, de, de, de, het publiek ziet, uh, ja, heeft altijd een mening natuurlijk. Want het, het gaaiers, uh, het, het zijn de bankdirecteur, maar nu goed ook bestuurders. Integriteit is gewoon een onderwerp dat wat op dit moment heel erg speelt. Dus uh, vanavond was inderdaad ook hartstikke duidelijk inderdaad, dat ook die emotie weer terugkwam, het gedrag. Uh, en, en ga zo maar door. Dit doe je zo niet, dat is ook zo. Goed, ik heb altijd geroepen uh, dat uh, het heel belangrijk is dat iemand in Nederland, en gelukkig hebben we dat dat systeem nog in Nederland, dat die pas wordt veroordeeld wanneer dat duidelijk is inderdaad, of je echt heel dingen gedaan hebt wat wordt beweerd. Dus ik heb ook altijd gepleit van een onderzoek. Nou, wat is het resultaat van vanavond van de raadsvergadering? Uh, ja, ondanks het feit inderdaad dat we toch wel wat problemen hadden natuurlijk in de beeldvorming. De gedachte was inderdaad uh, dat we meneer Tieleman aan het verdedigen waren. Maar nogmaals, wij, wij zijn ook tegen... Ja. Uh, dus ja, laatst, het resultaat dat ik ze mag vertellen, inderdaad, ja. is dat er twee moties zijn aangenomen. Eentje inderdaad, om te onderzoeken wat er gebeurd is in het de declaratiegedrag. Niet van mijn naam meneer mag maar een onderzoekscommissie gaat veel meer en veel breder. Ja. We vinden ook dat, dat, de, dat de gemeente Helmond, waar wij van vinden dat, dat de stad ontzettend goed bezig is en dat, dat de stad een geweldig bestuur blijft, nodig blijft hebben. We hebben een externe uh, informateur gaan we aanstellen die dus de uh, opdracht krijgt uh, om nog voor de zomervakantie inderdaad een, te kijken inderdaad, om uh, misschien wel een nieuw college samen te stellen, misschien wel een nieuwe coal coalitie. En daar is mevrouw Blanksma, onze burgemeester, inderdaad de procesmanager, begeleider van. Ja, dus de ondersteuning dus, ja. moet dan eigenlijk bovenkomen en dan verbaast het, verbaast het me inderdaad toch wel. U zegt het al, dat u toch de verdediging min of meer zoekt en zegt dat meneer Tiedemans openlijk voor schut werd gezet. Ja, het is, het is een stuk grote woorden verschut zetten. Maar inderdaad, ja, je bent inderdaad op dit moment gewoon vrij verklaard. In een krantenartikel. En ja, iedereen gaat een mening maken, publieke mening, en dan is het, ja, hek van de Dam, en dan, je, ja, dan ben je geslachtofferd. Hè. En, dat doet, en het is zo inderdaad. Want uh, zoals het geschetst is, uh, van thuis naar de kroeg, maar ja. Ik heb ook altijd gezegd, een verhaal heeft twee kanten. Wij kennen meneer Tielemans inderdaad. We weten ook hoe zijn geaardheid is. En Ik, maar, ik ga hem niet verdedigen. Het, moet, het ondersteen moet bomen komen. En Het zal maar zo blijken. En Dat klinkt heel vreemd. Hij zal maar zo blijken dat, dat dat achteraf gezien... Inderdaad, misschien zijn gedrag van het declareren... Mm -hmm. gewoon binnen de regels viel. Want dat is natuurlijk wel het verhaal. Hè? Want Kijk, een boontje op, op, op je bureau neerleggen. Inderdaad. Maar er is altijd iemand die gaat beoordelen... of het terecht is wat je daar op, op je bureau neerlegt. Ja, eh? u, u heeft inmiddels een stekker eruit getrokken. Dus... Nou, wij zijn... In inderdaad ook gezien het feit inderdaad dat wij vonden dat collegeleden uh, op dat moment zondagmiddag inderdaad, uh, aangaven die geen vertrouwen meer hebben in elkaar, dus met name in Peter Tiermans en de samenwerking inderdaad dus uh, ook al wat uh, uh, ja, op, op, uh, op springen stond. Uh, ja, dat, dat was onze ons de reden om te zeggen luister, dat ja, de coalitie inderdaad, aan zich inderdaad, die is ook uh, ja, niet goed geweest. Uh, er staat zaten ook op, spanningen op. En ik wil er even, dus er wel even iets me me memoreren als ik dat mag, inderdaad. Ja, de, de, de wethouder, inderdaad, die inderdaad, van voor onze fractie, inderdaad, eh, de gezamenlijke fractie, de, de man de SDOH D6 aan onze belangen, uh, meneer Van der Heuvel, ja, die is nog steeds collegielid. Alleen het probleem was vanavond en dat is natuurlijk heel triest in het hele verhaal. Die ligt momenteel momenteel in het ziekenhuis in in Maastricht voor een ja toch echt een hele zware operatie. Uh, en we hopen inderdaad dat hij binnenkort inderdaad weer terug is in ons midden. Uh, hij heeft vijf dagen, eens, uh, mag hij zijn stem niet gebruiken, dus daar zit echt een probleem in zijn stembanden. Uh, maar goed, die, die kon zich dus vanavond inderdaad ook niet in de discussie uh, mengen. Zeg, hij kon zich niet verdedigen. En dat wordt het natuurlijk lastig, inderdaad, inderdaad uh, om uh, ook aantijgingen die natuurlijk inderdaad, misschien wel door de andere, en die zijn ook gemaakt trouwens naar hem toe, dat hij zich niet kon verdedigen. En ook de verklaring waarom dat een coalitiepartij, S.U.H. D.S.H. Moet Lange uit de komen... Coalitie strapt en toch zijn wethouder blijft zitten mm -hmm. in, de, in het duale systeem uh, van de mensen die het kennen kan dat ja. en het is natuurlijk vreemd, maar kan. Ja, en, en de vraag inderdaad waarom dat meneer Van Heuvel blijft zitten, inderdaad, die moet aan hem gesteld worden. Want als wij als uh, combinatie het vertrouwen in de college op zeggen, dan zeggen we in feite ook het vertrouwen op in die zittende wethouder. Ja, in die eigen zittende wethouder. Ja, die, die, wethouder. Ja. Ja, die ja. momenteel is licht. Ja. Uh, er is heel wat uitzoekwerk uh, te doen. We hopen ja. dat de wethouder Van de Heuvel er in ieder geval bovenop komt. Net als de gemeente, gemeentelijke politiek in Helmond. Ja. Barry Smit, fractievoorzitter van Helmonds Belang. Hartelijk dank. Goedenavond. En dan nou is het één voor half drie. U luistert nou nog steeds wakker op Radio 1 van Omroep WNL. En bij dit programma is elke week ook een muzikant de gast. Soms is het een hele band trouwens, maar vandaag zijn het er twee. Tim van Doren is de man die op het papier staat en die ook op de website al staat aangekondigd als zijnde de muzikant die te gast is. Welkom yes. Tim. Dank je. Wie heb je meegenomen? Uh, Arthur Adam. Juist, ook niet de minste, want ook wel eens bij ons te gast geweest in dit programma als singer-songwriter. Toen is er een eentje, meen ik. Ja. Ik, ik zie dat er ja geknikt wordt. Dat ja. is op de radio toch even goed om, om even te vermelden. <laughs> ja. hij zegt Tim, uh, dit programma kijkt terug op de dag. Nog steeds wakker. Ja. Hoe was jouw dag? Uh, chaotisch. Ik uh, ben uh, echt op de valreep klaar. Bijna net niet zeg maar, met het opnemen en mixen en masteren van mijn eigen plaat. Mijn debuutplaat mm -hmm. die in augustus uitkomt. En um, ik heb gisteren tot half twee s'nachts zitten mixen. Nog, uh... Ja, ik een hardwerkende muzikant. Ja, en ja. vandaag nog wat, wat andere dingen mixen zitten doen. En uh, morgen nog verder. Morgen is de laatste dag dat het, dat ik, dat het kan eigenlijk. Want op donderdag moet het naar de masteraar. Ja, je, je bent sowieso natuurlijk een echte muzikant dan. Dat betekent in ieder geval dat je sowieso een nachtmens bent. Dus dit is voor jou makkie. Uh, nou, het wordt een beetje gewenning zo ja, op deze manier. <laughs> ja, half drie, dat, dat doe je dagelijks. Uh, ja, nou ja, over, dat is overdreven, maar dat is de tweede dag achter elkaar... dat ik inderdaad nu nog wakker ben. Ik, opkom. ik moet in alle eerlijkheid uh, bekennen dat ik een, een beetje moe ben. En je hoort het misschien ook al, spreek me af en toe. Dus ik ben blij dat jullie er zijn met z'n tweeën. Dat jullie mij hier niet alleen in de studio laten zitten... en dat jullie me straks gaan verwarmen met, ik hoop, uh, hele mooie liedjes. Welke ga je zo meteen als eerste spelen? Uh, ik ga als eerste spelen ook het uh, eerste nummer van de nieuwe plaat... Always Consider Home. Uh, ik, ga vast, ik zou zeggen, ga vast zitten. Via Radio1.nl is uh, te volgen hoe de mannen eruit zien... en uh, op welke plek ze zitten... En uh, dan gaan wij ondertussen luisteren naar... Het Nieuwsminuutje met Bas Hediken. Het commissariaat voor de media moet in de gaten houden... of digitale tv-aanbieders in de toekomst voldoende gevarieerde basispakketten aanbieden. Dat stelde staatssecretaris van media Sander Dekker dinsdag in de Tweede Kamer. Dekker zag het niet zitten om allerlei extra bureaucratie op te tuigen... als de markt de problemen zelf goed op kan lossen. Intussen kan het commissariaat voor de media een vinger aan de pols houden, aldus dus Dekker. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het jaar salaris van circa een half miljoen euro... dat de nieuwe NS-topman Timo Hugus gaat verdienen, een terechtvaardigend bedrag. Dijsselbloem zei dat dinsdagavond in het tv-programma Knevel en Van den Brink. Hij wijst erop dat Huges een derde minder gaat verdienen dan zijn voorganger Bert Meerstad. Meerstad, die in het nauw was gebracht door de problemen met de Vira, kondigde maandag zijn vertrek aan. Hij stapt per 1 oktober op. Minister Dijsselbloem zei eerder vandaag bij BNR dat Meerstad niet op een vertrekpremie hoeft te rekenen. De Amerikaanse senator Saxby Chambliss is onder vuur komen te liggen... omdat hij zei dat de aanrandingen in het leger... aan de hormonen van de jeugd te wijten zijn. De Republikeinse senator voor de zuidelijke staat Georgia... deed zijn uitspraak dinsdag bij een zitting in een onderzoek naar de aanrandingen. Vorige maand kwamen die aan het licht in cijfers... die nu door het ministerie van Defensie openbaar werden gemaakt. Collega-politici hebben Chambliss opgeroepen... zich te verontschuldigen voor zijn uitspraken. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Bas, wist met het waterpeil? Het waterpeil. Voor zover ik weet gaat het vrij goed nog. Er zijn nog weinig serieuze problemen gemeld. In heel Europa zijn er momenteel problemen. We gaan er zo meteen over bellen met zowel Tsjechië als ons eigen Nederland. Maar nu is dus, zoals beloofd, Tim van Doren live met Always Consider Home.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 Sit her home listening to the radio, some jazz his parents lights waiting for some help to show, either that a take a light. 16, this ride was a cool machine Driving Clara to the dance He really was living the dream Asking Bob can I please go Take the car but don't be late I want you home before 11 That means 11 on the dot He remembers all the breakdowns On a long forgotten road is considered whole, listening to the radio, some jazz is Penrose. take the wheel. I intended you to have it all along. Clara stared away as they drove into the sun. Quietly they hoped to get there before the end of, before the end of the year. Garden road, but the memories they gave him, he'll always consider home. Tim van Doorn live dus hier in de studio bij Radio 1. Nog steeds wakker, always consider home club. Goed, mannen. En het was uh, zeker niet de laatste die ze gaan spelen... want ze blijven met mij nog steeds wakker hier op Radio 1. Midden-Europa heeft de afgelopen dagen te kampen gehad met water. Heel veel water. In Tsjechië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen... en het openbaar vervoer in en naar de hoofdstad Praag lag stil. Marek Fischer woont in Praag en probeerde vanuit Brno naar huis te komen. Uiteindelijk is hem dat gelukt. Goedenacht, Marek. Hoi, uh, heer goede nacht. Eh, beschrijf je treinreis vanuit Brno. Wat heb je vanuit de trein allemaal gezien? Nou, ik heb uh, van de trein niks gezien, want ik was bij de trein te pakken, maar ik heb uh, dat uh, helemaal niet gedaan, want ik hoorde dat, uh, dat er al problemen onderweg uh, zouden zijn. En uh, ja, daar, daar wil ik uh, niks mee te maken hebben, om daar uh, een paar uurtjes in de trein te zitten. Dus uh, ja, ging ik een dag uh, later, want er was een station uh, vlakbij Praag, bij Kolien. Die was uh, helemaal afgesloten, er, was, uh, ja, er waren gewoon problemen, dus het, uh, ik blijf uh, even een lang dagje langer. Hoe lang duurt het normaal gesproken, van Brno naar, uh, naar Praag? Ja, het is dus twee, twee en half uur of zo. En hoe lang zou het nu geduurd hebben, als je gegaan ja, was? Ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, euh, ik heb op het laatste moment uh, de trein niet gepakt. Dus uh, ik ben blij uh, wat dat betreft. Ja, goed. Het, het is duidelijk dat het een, een rommeltje is. Maar hoe erg is het met de situatie, bijvoorbeeld in Praag? Nou, ja. Nou, Praag uh, heeft uh, het ergste achter de rug al. Dat, uh, de piek is hier uh, zo'n uh, 20 uur uh, geleden geweest. Uh, maar het noorden van het land, uh, ja, die, ja, want uh, die wordt nog uh, ernstig getroffen uh, in de komende uren. Want uh, ja, hier uh, 30 kilometer van Praag uh, komt uh, Moldau en Elbe ineen. En daar is al een grote vijver ontstaan. Uh, ja, voor de, uh, ja, de rest van het land uh, wat Elbe met zich uh, meebrengt, uh, wordt uh, ernstig getroffen. Dus uh, ja, ik neem aan dat de mensen daar uh, niet uh, rustig slapen deze nacht. Uh. En naar welke maatregelen zijn er getroffen? Ja, er zouden mensen worden geëvacueerd, ik weet niet precies hoeveel, maar, uh, maar uh, ja, duizenden denk ik. Oesti uh, Nadlabem bijvoorbeeld, uh, dat is uh, zeg maar, uh, de, de, de laatste grote stad uh, op Telbe. Uh, die heet Oesti Nadlabem, dat betekent Oesti en die is nu uh, een beetje onze uh, lab. <laughs> uh, dus uh, ja. die naam uh, die klopt uh, absoluut niet meer. Uh, uh, nee. En, en wanneer verwachten ze nu precies de hoogtestand? Uh, ja, in, in, in, de, in de komende uh, ochtend. Uh, dus uh, ja, het is uh, niet echt goed voor die mensen daar uh, de komende uren. Uh, want uh, ja, er zijn al, al, al uh, gebieden afgesneden. waar, uh, waar uh, ja, er zijn gewoon 13.000 mensen die geen weg naar, uh, naar uh, de ct Center hebben. moeten met speciale treinen... Uh, Daarheen. En uh, ja, het water, water ligt al in de stad. Dus uh, bijvoorbeeld de, de snelweg naar Dresden... die is uh, helemaal uh, afgesneden. Dus, yeah. nou, Tsjechië heeft vaker last van hoge waterstanden. In 2002 en 2006 waren er ook grote overstromingen. Kun jij zeggen of er sinds die tijd iets is veranderd? Is Tsjechië beter op voorbereid misschien? Mm, ja, want die overstromingen in 2002 waren een beetje anders, heb ik begrepen. Want uh, uh, toen was... Uh, toen was uh, het water alleen nou, hier een beetje boven de regio en zo. Het was veel meer. Het was, veel, was uh, meer ernstig. Maar, uh, maar nu regende het op een, op een uh, groter gebied. Dus er waren problemen op, op, op, op kleine lokale riviertjes uh, in Praag en zo. En uh, ja, daar waren de mensen juist niet uh, voor uh, voorbereid op. Dus uh, Als ja, dat we... was... Uh, als we in Nederland overstromingen hebben, dan helpt er eigenlijk uh, over het algemeen het hele land mee. Hè? Met zandzakken tillen en dat soort dingen. Maar ja. ik, ik, ik krijg nog niet de indruk dat jij morgen zandzak aan het tillen bent. Uh, nee, <lacht> ik, ik, <niet. lacht> ik ga zo ik slapen. Dus ik was al blij dat ik uh, naar Praag uh, kwam en uh, het hier uh, redelijk droog was. Uh, Behalve uh, uh, ja, in, in de rivier, want ik, ik woon zelf. Uh, ik heb de rivier van drie kanten, in het hartje Praag, waar, waar terugloopt. En, uh, en, uh, hier, uh, ja, de rivier terug loopt en hier hebben ze ook grote overstromingsbarrières uh, uh, ja. geïnstalleerd. Maar je hebt het erin en... gehouden? Ja, ik heb, ik heb het uh, gelukkig uh, droog gehouden. Ja. Maar alleen, ja, ik moet een beetje omdraaien als ik naar werk ga. En, want nou, ja. uh, parken zouden ook uh, gesloten worden, want uh, er zouden bomen vallen. Dus, uh... Doe voorzichtig, zou ik zeggen. En, uh, nou ja. Niet helpen dus morgen In Nederland zeggen ze dan na onze zondvloed, Maar gelukkig ben jij nog droog. Maar ik dank je wel. Oké, okay. hij is en uh, dan is nu uh, bij ons aangeschoven. Uh, ik wil zeggen Mas, nee, Bas Redeker, je bent bij ons aangeschoven. Zojuist uh, had je het nieuwsoverzicht, maar uh, je hebt nog meer gedaan vanavond. Je hebt ook alle televisiestations tegelijkertijd gekeken en je hebt daar een mediaoverzicht van gemaakt. Ja, en ik ben helemaal gesloopt. Want, uh, nou ja, goed. Weet je, de, de, de rijdende rechter is bezig met een of haar afscheidstournee En het is allemaal een beetje. Alles loopt een beetje af. Maar gelukkig maakt OO Gerso's Jokertje nog wekelijks furoren op RTL. De beste man is voor het programma Jokertjes Ja-woord op huwelijksreis naar Las Vegas. En samen met zijn trouwe vrienden gaat hij daar een middagje de cowboy uithangen. Opdracht is om een horde koeien op te drijven naar hun kooi. Ja, het waren koeien, maar koeien met hele grote horens. Leek wel gemuteerde beesten. Groot dat ze waren. Oh! Dit zijn geen koeien hoor. Je hebt verkeerde vakken open gedaan. Kill. Heb jij de Horrors gezien? Ik denk, oh nee. Ik krijg de ik. Ik denk, dat het een gevecht. Nou, uiteindelijk beginnen ze vol goede moed aan het gevecht met die grote beesten. En het begint. Aardig, maar het gaat allemaal niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk roept dat de vraag op... hebben ze het misschien toch nog een klein beetje onderschat? Dat is nog knap lastig. Ik denk, ja, nou, lukt wel. Die mensen hebben echt nagewild. Die hebben gewoon schaad je, je. Echt waar. Onze haagenezen hebben het boerenleven misschien toch niet zo in de vingers zitten. Ze ontsnapten steeds kut de kutkoeien. Dat is de zaak. Ja, dan gaat die, ko die koe er tussendoor en dan een keer weer af. Nou, tijdens de opdracht zitten de mannen op paarden. Zoals een echte cowboy betaamt. En nu is het zo dat... Uh, ja, mijn lievelings Matsumatsu een opmerkelijke ontdekking doet over zijn ros. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er iets moois opbloeit. Zij leek wel een beetje op mij. paad. Qua karakter. Wel. Luister, dit gaan we zo lang, te redden natuurlijk. Hè? Nee. Ja, dan moet je god voor me luisteren. Je moet uh, eigenlijk uh, harder slaan. Dan begrijpen ze. Dus je moet laten zien wie de baas is. Nou, jammer genoeg lukt het de mannen allemaal toch niet. Wat... Uh... Als snel zo'n vijf minuten aan sneeuw Cowboy Wannabe TV oplevert. Want zelfs dit stukje rationeel redeneren naar de koeien toe van DJ Tony Starr mocht niet baten. Ga, ga! Oh! Hé, luister, zometeen zou meteen eindig, ja, mijn bord. Ik zou heel snel omkeren als ik ja was. Ga! Als ik van het paard of kom het te laten. Nou, van een man die zijn ja-woord nog moet geven gaan we naar mensen die hun ja-woord al lang uitgewisseld hebben. In de wekelijkse zoektocht naar de slechtste echtgenoot van Nederland ondergaan de kandidaten vandaag een lesje communicatie. En dat het voor Herman en Michelle geen overbodige luxe is, blijkt al vrij snel. Nee, maar ik zie communiceren meer gewoon als, als praatje maken. Maar. Nee joh. Wat is in godsnaam de bovenkant? Dus zo moeten pakken. Daarom moet jij het uitleggen, want ik begrijp heel even niet... wat, uh, wat het nou precies inhoudt. En ja, in dat soort momentje de oplettende luisteraar al iets in de trant... van wat is nou de bovenkant. En dat kan ik heel goed uitleggen, want de opdracht... die bij deze communicatieles zit, is een hele herkenbare. De koppels moeten een tent opzetten. En Diederik, ik weet niet hoe dat gaat als jij dat met je vriendin doet... terwijl je aan het kamperen bent, maar Herman en Michelle die hebben er geen kaas van gegeten. Zit de onderkant. Nee, dat is de, de deur. Dat Welke? Ding, ja, dat ding is de voorkant. Oh, ja. Hoe is je? hier? Niet goed. Niet goed? We begrijpen er geen eerder van. Ah, dat is een begin. Hier, kijk jij dan? Dan, dan zeg jij maar... maar wat elkaar, kijk, kijk hoe het moet. Ja, je herkennen me natuurlijk helemaal niet in. Nee. nee het staat niet één keer goed. Ja? Zeker, ja. ook je het bent... opklappen van zo'n tentje is helemaal makkelijk. Opklappen? Ja, je zegt opklappen, maar goed, in dit geval krijgen alle, tent, alle stellen krijgen dezelfde tent. Zo'n dingetje met, uh, met stokken, ringetjes, haringen, grondzeil... Ja, de hele uit En niet heel moeilijk zou je alsnog denken. Maar als presentator Ruben Nicola even een kijkje komt nemen bij onze vriend Herman... dan blijkt al snel dat er een, ja, een basisfout in is geslopen bij hem. Die ringetjes, waar Herman nu die stok doorheen doet... die zijn om je touwtje aan vast te maken. Vlak naast zit zo'n gleuf waar die hele stok doorheen kan. Je ziet allemaal ringetjes en je ziet zo'n stok. Ja. ja het begint als een lesje in communicatie. Dat eindigt in een lange, maar dan ook echt lange martelgang voor Herman en Michelle. Kijk even goed hierna dan. Ja, dat heeft geen zin. Ik, ik, ik snap daar helemaal niks van, Michelle. Ik begrijp er geen ene ruk van. Huh? Het is gewoon te hoog gegrepen. Mm. Met zo'n beschrijving hoe je een tent in elkaar moet zetten. Ik snap dit ook echt niet hoor. Ja, man. Ik vind het onzin. Maar als bij Herman dan uiteindelijk toch het licht aangaat, dan gaat het licht ook echt aan. En gelukkig, want ik kan me voorstellen dat je anders knap moedeloos wordt van dit hele tentavontuur. Jongen, wat doen we nou dom? Kijk, je moet hier nee. Nou, haal me alweer alles eruit. Kom help maar helemaal mee. Trek maar eruit. Ja, ik wou die tent echt het bos in gooien. Zijn we nou echt twee van die mogolen. Ja, wij zijn twee wat? van die mogolen, Ja. Toen tot zover het mediaoverzicht. Dankjewel Bas. Voor het nieuwsminuutje, nou voor het mediaoverzicht. Hoorde je al over de wateroverlast in Tsjechië, maar het hoge water dat nu midden Europa tijst, Het zakt langzaam af richting Nederland. Vrijdag werd het hoogste punt in Nederland bereikt of aanstaande vrijdag wordt het hoogste punt in Nederland bereikt Ongeveer 14 meter boven NAP. En dat betekent dat de uiterwaarden onder water zullen lopen. In de winter is dat gebruikelijk, maar dat dit nu gebeurt is uitzonderlijk. Campings die in de uiterwaarden staan, die zijn onontruimd. Maar de vele insecten en andere dieren die er hun zomer wilden doorbrengen... die zitten er nog wel. Twan Teunissen van ARK Natuurontwikkeling. Goeiedag. Ja, goedenacht. Ja, wat, wat gaat er gebeuren met uh, die dieren en de begroeiing in de uiterwaarde? Ja, heel veel dieren gaan dood. Uh, het hoge water komt eraan. Uh, waar normaal gras groeit, waar vorige week nog bloemen bloeiden... Uh, staat nu al water of het gaat de komende dagen nog onder water lopen. En dat betekent de dood voor uh, nou, tienduizenden miljoenen insecten. Uh, ook een voor vogelmesten. Volgens die is de broederspoelen weg. Ja. En um, ja, planten moeten maar hopen dat ze het onder water een tijdje volhouden. Ja, redden die planten het nog? Ja, sommige wel. Die zijn er goed tegen bestand. Zeker planten die echt typisch zijn voor het rivierengebied. Maar sommige ook niet als het te lang duurt. En dan is het natuurlijk ook broedseizoen. De vogels die in de uiterwaarden op een eitje liggen te broeden... die gaan dus ook verloren. En de eitjes ook. Ja. Ja, ja voor zangvogels is het niet zo'n probleem. Die uh, bouwen na het hoge water wel weer een nieuw nest. Maar bijvoorbeeld vogels die net jonger hebben... of dat soorten weidevogels... Ja, dat is gewoon een, een verloren jaar. En uh, hoe lang duurt het herstel van zo'n dierenpopulatie in de Uiterwaarde? Nou, van veel vogels, die, uh, die hebben er niet zo heel veel last van. Veel vogels die leven vrij lang. Uh, dus die komen volgend jaar gewoon weer terug en gaan weer opnieuw broeden. Maar bijvoorbeeld voor sommige insectensoorten kan dat echt een, uh, een flinke klap zijn. Uh, maar aan de andere kant, het hoort bij het Nederlandse riviergebied of bij elk riviergebied. Uh, dus veel dieren zijn er wel op ingesteld. En uh, kunnen we door een uh, veranderend klimaat vaker te maken krijgen met... Ja, zo'n bijzondere situatie? Ja, men verwacht dat wel. Uh, vaker extreme neerslag. Dus dan zou het ook vaker kunnen gebeuren wat hoogwater is. Uh, dat speelt vooral in de winter. Want dit is echt uitzonderlijk. We hebben het in de jaren 80, als ik het goed heb, twee keer gehad. Ja, en daarvoor was het weer 50 jaar eerder. Een uh, hoogwater. Dus het is echt al bijzonder wat we nu meemaken. Nou, laten we hopen dat het voorlopig even niet gebeurt. En bedankt voor je uitleg, Johan Teunissen van uh, Arc ja. Natuurontwikkeling. Dankjewel. Zo meteen gaan we het ook nog hebben over energie en wel over energiepanelen. Want die mogen we niet meer, nou ja, zonnepanelen moet ik zeggen. Want die mogen we niet meer uit China importeren. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar eerst Tim van Doorn weer live met Easy hierbij nog steeds wakker op Radio 1. All the comfort zones for a career in a bit of sun Slapping out of the car Breathing in the humid air He sure hopes his dad knows what he's talking about a but there are components missing, and he's not quite sure if he will find them here. The dad is getting angry, Jake have a little bit of faith here, a change of scenery might do you good, it might do you good. Find a way to make this all okay. If all just fails, just call my name. Oh Clara, make sure I you stay the same. My no love will find a way. Right if all else fails, I'll say your name. Till the end of time. I hope you find a way. Just promise me you'll make this all okay. If all else okay. fails, just call just my name. Tim van Doorn live in de studio hier bij Radio 1. Het is heel gezellig eigenlijk. We zitten hier met z'n drieën. En zo meteen gaan we bellen met uh, Turkije straks uh, na drieën hoe de situatie daar op straat is. Maar nu eerst gaan we het hebben over, zoals ik net al zei, die zonnepanelen. Want na maanden van gesteggel maakte Eurocommissaris De Gucht van Handel vandaag in Brussel bekend. dat er toch een importheffing van bijna 12% extra gaat komen op Chinese zonnepanelen. De Europese Unie wil hiermee de fabrikanten van zonnepanelen in Europa beschermen. Peter Smet is directeur van Solar Clarity. Een van de grootste importbedrijven van zonnepanelen in Nederland. En hij is niet blij met het maatregel. de maatregel. Goedenacht, meneer De Smet. Goedenacht. Uw eerste reactie? Ja, mijn eerste reactie. Ik ben zeer teleurgesteld eigenlijk uh, over deze beslissing. Um, uh, ja. Het... het, het, het um... <laughs> Ja, hoe moet ik het zeggen? Dit is, is onnodig. Uh, het is tegen de wil in van uh, het grootste deel van de lidstaten. Het is uh, schadelijk voor de sector. Um, en ik denk niet dat uh, de doelstelling, het beschermen van uh, nou ja, de laatste paar Europese producenten, uh, dat die daarmee verwezenlijk zou worden. Dus ik denk dat het een heleboel. Um, de ellende veroorzaakt bij uh, de installerende sector, de vervoerssector, et cetera. Zonder dat het uh, uh, goed doet aan de andere kant, aan de productiekant. Nou, laten we eerst even bij u zelf beginnen. Uh, waar doet het voor u pijn? Uh, doet voor ons pijn dat met name uh, de toevoer van panelen is, uh, is, is, is steeds moeilijker geworden. Want je kunt je, kunt je voorstellen dat. Ja, de Chinese producenten, waar we dan toch veel vaker mee doen... Ja, hoe vaak is die... dat? Welk percentage van uh, uw <grijgEL> nou, aanbod komt uit? Het... toch van de handel. Kijk, oké. Okay. En dat is conform, uh, de, conform uh, de, het marktandeel in, uh, eigenlijk in heel Europa. Uh, de, uh, maar die, ja, die producenten die, uh, die weten eigenlijk ook niet van uh, wat moeten we nou opsturen uh, vanuit China. Want als het er aankomt, uh, ja, dan is het misschien wel een heffing van uh, toepassing, of niet. Uh, um, wij zelf uh, kijken natuurlijk ook van ja, wat, wat, wat moeten we nou gaan kopen voor uh, de komende maanden? Want ja, eenmaal dat het hier arriveert, uh, is het wel of niet een heffing. Dus het creëert een enorme um, uh, onzekerheid over, over welke handel je nou eigenlijk moet uh, aanschaffen uh, om het voorraad te hebben. Um, uh, en daardoor, ja, daardoor ontstaat er een krapte, daardoor, uh, de vraag is anderhalf ja, even groot, ja. het aanbod uh, uh, wordt kleiner, dus prijzen stijgen, uh, dus het, het, het maakt handeldrijven extreem moeilijk. Ja, ik, ik kan de rekensom wel een beetje maken, maar toch ga ik het u vragen, wat betekent dit voor de consument? Uh, nou, voor de consument, ik, ik denk dat voor de Nederlandse consument uh, het uiteindelijk, um, uh, nadat het stof is nedergedwaald, uh, best wel zal meevallen. Want uiteindelijk praat het nu over uh, in eerste instantie uh, 12%, of niet eens, maar ongeveer 12% importheffing op de panelen. Ja, even uh, uh, gemakkelijk gezegd: dat is niet helemaal correct, maar even gemakkelijk gezegd: de panelen zijn de helft van een installatiewaarde. Ja, dan heeft u, de, de, de, de Nederlandse consument heeft een 6% prijsverhoging te pakken. Hij nee. nou, heeft u ook een, aan de andere kant een btw-verlaging te pakken. Uh, ook nu geldt voor de arbeid bij de installatie van zonnepanelen. Dus nou, die rekensom, alles naar elkaar, valt het voor de Nederlandse consument nu nog wel mee. Maar, uh, mogelijkerwijze gaan we uh, 6 augustus gaan we naar een, een, een, een importheffing van bijna 50%. Ja, en dan gaat het natuurlijk wel pijn doen. Ja. Uh, want dan krijg je natuurlijk wel in één keer een prijsverhoging. En persoonlijk heb ik min of meer het idee dat dit haak staat op het beleid om mensen aan te moedigen om juist zonnepanelen te kopen. Of heeft het daar niet zo heel veel mee te maken? Nou ja, er is helaas volgens mij uh, niet een overheidsbeleid die uh, mensen aanmoedigt om zonnepanelen te kopen. En niet vergeten dat de, de Nederlandse overheid heeft al een kleine, nou, nou, laten we maar zeggen, symboolsubsidie beschikbaar uh, uh, gesteld. Um, nu dit jaar nog, daar, kan, daar kunnen mensen nu dit jaar nog gebruik van maken, maar dat is dan ook nu direct voor de laatste keer. Uh, dat is een, een, een, een overblijfsel van de zogenoemde Kunduz-coalitie. En voor de rest heeft eigenlijk de, de Nederlandse overheid. Net zo min als de Europese overheid, uh, naar mijn mening, echt veel uh, spierballen laten zien om uh, nu echt over te gaan op groen. Hoe zit dat uh, eigenlijk voor, voor u zelf? Eerlijk, u bent natuurlijk een ondernemer. Maar doet u absoluut. het ook nog op een bepaalde manier uit idealistisch oogpunt, deze handel? Nou, ik zo, <laughs> het, is, het is een vraag die altijd... Ja, je wordt gesteld, hè, van, ja je bent ondernemer, dus dan doe je het voor het geld. Ja, ik moet ook eten. Ja, ik, ja dit, dit is belachelijk, maar het is toch zo. Um, maar ik ben hier absoluut uh, vanuit, vanuit ideologisch standpunt. Uh, ben ik hiermee begonnen. Ja. En het is alleen heel succesvol gebleken. Ja. Maar ik denk ook niet, eerlijk gezegd. dat het een het ander hoeft te bijten. Ik ben absoluut van mening, zeker in deze sector. dat je. Uh, ja, het is, ideologie, ja, leuk eraan. Het is gewoon pragmatisme. Het is natuurlijk uh, um, uh, ongelooflijk dom om met uh, een heleboel energie die we uiteindelijk over ons kopie krijgen uitgegoten, ja. om daar dan maar niks mee te doen. Dus het is een stuk ideologie, maar ook een stuk ja, uh, technisch pragmatisme. Van jongens, waarom doen we hier niks mee? Dus u heeft zichzelf ook op het dak staan, toch? Ik heb ze zelf ook op mijn dag staan. Nou ja. niet, niet hier in mijn woonhuizen. Mijn uh, want, uh, want daar, uh, daar mag ik ze niet hebben van de gemeente. Uh, maar wel uh, op ons bedrijfspand, ja. Nou ja, dan is het vooralsnog geen goede zomer in ieder geval. Dus laten we ook hopen op wat zon in ieder geval. Bedankt, Peter Ismet van Solar Clarity. Graag gedaan. U luistert nog steeds naar Nog Steeds Wakker op Radio 1... waar we dus straks na het nieuws van drie uur even een lijntje gaan leggen met Turkije. Want daar is Dennis Savas... Dat is een meisje en uh, ze is op straat daar in Istanbul. Of sorry, in Ankara. En daarna gaan we het ook nog even duiden met iemand die in Nederland is... maar die wel de belangen van de Turken in Nederland behartigt. Ik ben benieuwd hoe hij kijkt naar wat er op dit moment in zijn land gebeurt. En dat ga ik hem zo meteen dus vragen in dit programma. En verder is er natuurlijk weer live muziek van Tim van Doren. Toch, jongens? Ja, jullie hebben nog wel zin ik in. Vind, ik vind, het is hier gewoon hartstikke gezellig, ook dat nog... In Turkije op dit moment niet zo. En daar hoort u zo meteen meer over. Dus na het nieuws blijf luisteren naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Nog Steeds Wakker. WNL Nieuws in de Nacht.